Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Opnieuw hebben duizenden mensen de nacht doorgebracht op het Tahrirplein in Cairo. Ze eisen het directe vertrek van de leider van de militaire raad... en zijn van plan net zo lang te blijven totdat hij opstapt. Gisteravond zegt de veldmaarschalk Tantawi toe... dat de presidentsverkiezingen een half jaar eerder dan gepland worden gehouden. Uiterlijk op 1 juli volgend jaar zit er dan een democratisch gekozen regering. De republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten... zijn het onderling niet eens over allerlei veiligheidsvraagstukken. Dat bleek tijdens een debat tussen de acht kandidaten. Zo pleitte oud-ambassadeur Hansman... voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan... terwijl Mitt Romney vindt dat de Amerikanen nog langer moeten blijven... dan president Obama nu van plan is. Op de Filipijnen zijn vijf bermbommen onschadelijk gemaakt... vlak bij de plek waar twee jaar geleden 58 mensen werden vermoord. Vlak daarna zou daar een herdenkingsdienst beginnen. Wie de explosieven heeft geplaatst is niet duidelijk. Twee jaar geleden werd een konvooi van een politicus aangevallen... door gewapende mannen. Ze waren vermoedelijk ingehuurd door de gouverneur van de regio... om zijn concurrent uit te schakelen. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Anna-Paulona, Niedorp, Wieringen en Wieringenmeer vormen op 1 januari de nieuwe fusiegemeente Hollandskroon. Er doen dertien partijen mee, waarvan acht lokale. De eerste maanden krijgt de nieuwe gemeente een interim burgemeester. Ajax heeft in de Champions League uit bij Lyon met 0-0 gelijk gespeeld. De Amsterdammers blijven tweede in de pool, drie punten voor Lyon. Real Madrid won met 6-2 van Dynamo Zagreb en was al zeker van de volgende ronde. Lyon kan nog tweede worden in de pool, maar het doelsaldo van Ajax is veel beter. Het weer het is bewolkt en nevelig met lokaal een beetje regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. En het wordt 8 graden in het noordoosten en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie. Nog geen meldingen van files. Maar in het zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Woensdag 23 november, goedemorgen. De mist is wel grotendeels weg, omdat het nu af en toe heel hard regent. Ik weet niet wat beter is. De demonstranten in Egypte, u hoorde dat, gaan door, vallen steeds meer doden en gewonden ook. Verslaggever Jan Eikelboom is op het Tahrirplein in Cairo, ik spreek hem straks. Militaire machthebbers doen wel wat toezeggingen, maar het is de Egyptenaren niet genoeg. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks is ook in Cairo, ook met hem ga ik praten. Misschien wordt het tijd dat de internationale gemeenschap zich er meer mee gaat bemoeien. Maar eens horen hoe minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken daarover denkt. Hij is de gast van half negen tot negen. Naast Egypte is het buitenlands beleid van Nederland het gespreksthema. U hoort meer over dat Nederlandse cruise schip met een virus aan boord. En er komt toch een onderzoek naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Op dringend verzoek van de Eerste Kamer spreekt Roel Kuiper van de ChristenUnie daarover. De hoofdeconoom van de Rabobank, Wim Boonstra... komt vertellen of eurobonds de oplossing zijn voor de eurocrisis. Het cultureel jongerenpaspoort bestaat 50 jaar. Volgens het CJP is het nog altijd een succes. Maar u hoort ook hoe jongeren erover denken. Ajax speelde verdienstelijk 0-0 in de Champions League. En het zijn donkere dagen en de politie houdt daar rekening mee. Hoe? Dat hoort u in dit Radio 1-journaal tot half 10. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. In Egypte is het ook de afgelopen avond en nacht rumoerig gebleven. En niet alleen op het Tahrirplein in Cairo. Ook in de havenstad Alexandrië neemt het protest nu toe. En ook daar wordt hard ingegrepen tegen de demonstranten. De schermutselingen leiden tot zeer gevaarlijke situaties... ziet deze verslaggever van Al Jazeera. Oh my god, um, this is very serious. There is a, there's a gas station separating the line the street that you're seeing now. And the street parallel to it and both streets... Er scenes van intense En gas gasstation is wedged in de twee uh, confrontaties. Het gaat hier over een benzinestation dat precies in de vuurlinie ligt. Tussen de beide groepen in en in Cairo is het Tahrirplein dus nog steeds bezet door tienduizenden mensen. En ze zijn voorlopig ook niet van plan om weg te gaan. Gisteravond deed het militaire interimbewind wel toezeggingen. Veldmaarschank Tantawi zei op de Egyptische televisie dat er voor 1 juli volgend jaar presidentsverkiezingen komen. De Militaire raad is niet uit op macht, zegt Tantawi. Het leger zou bereid zijn om de macht over te dragen... en terug te gaan naar de hoofdtaak, het verdedigen van het land. Maar de betogers hebben er weinig vertrouwen in en willen van geen wijken weten. Waar ben je, vrijheid? We wachten nog steeds op je, roepen ze. De demonstranten willen dat de Militaire Raad per direct een burgerregering aanstelt met volledige bevoegdheden. En daarin zijn ze onverbiddelijk. niet wat in de de Militaire raad moet onze eisen inwilligen. Ze hebben geen keus, zegt deze demonstrant. Ook eisen ze het vertrek van de minister van Binnenlandse Zaken en de politiechef... die ze verantwoordelijk houden voor de bloedig optreden de afgelopen dagen. Er vielen al tenminste 26 doden. De nieuwe Egyptische revolutie, zoals die al genoemd wordt, gaat vandaag een vijfde dag in. In buurland Libië zijn de namen van de nieuwe ministersploeg bekendgemaakt. De nieuwe premier is Abdurrahim Al-Kaib... Opvallend is de benoeming van de minister van Defensie, de militaire commandant Osama al-Juwali. Zijn strijders in Zintan pakten zaterdag Saif al-Islam op, de beruchte zoon van Gaddafi. In Libië doen verhalen eronder dat al djouwali hem wil overdragen in ruil voor die ministerspost. En zo kan Saif's berechting alsnog sneller op gang komen. Dat ziet aanklager Moreno Ocampo van het internationaal strafhof, die in Libië is, ook wel zitten. Saif is captured, dus so we zijn hier om Now, in May, we requested a requirement because Libyans cannot do justice in Libya. Now, as soon as Libyans are decided to do justice, they could do justice and we'll help them to do it. We zullen een ondersteuning bieden bij de berechting van Saif al-Islam, zegt Ocampo. Libië wilde zoon van Gaddafi graag zelf berechten. In mei wilde het strafhof de berechting nog op zich nemen. Maar inmiddels zou Libië goed in staat zijn om dat inderdaad ook zelf te doen, al dus Ocampo. Voor het tot een berichting komt... moet die nieuwe minister van Defensie al-Juwali safe nog wel eerst overdragen. Natuurlijk. Nederlandse terreurverdachte Sabir K., die maandenlang in Pakistan gevangen zat... wordt door de Verenigde Staten verdacht van het beramen van een aanslag. In een voorlopige aanklag staat dat K. samen met Al-Qaeda-leden... een plan smeden voor een zelfmoordaanslag... Op, basis van een, van de Verenigde Staten, op een basis van de Verenigde Staten in Afghanistan. Heeft de advocaat van de Nederlander gezegd. Heeft uitsluitend dat hij op enig moment met leden van al Qaeda zou hebben samengewerkt... in het kader van gevechten tegen Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Dus nadrukkelijk niet uh, op burgerdoelen. Advocaat claimde eerder dat K in Pakistan is gemarteld met medeweten van Nederland. Zijn cliënt zou er slecht aan toe zijn. Nou, de, de, ja, het, het gaat. Hij is, uh, hij is op psychisch niet, niet goed aan toe. Want hij is inderdaad gemarteld. Alles, alles wijst erop... En, uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat het van eventuele martelingen afwist. De houtsnedens, houtsnedes van de kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel, zijn geveild voor ruim 9000 euro. En dat is veel meer dan het veilinghuis in Diemen ervoor had verwacht. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, wat ik eerst verwacht, is uh, een beetje twee, misschien drie mil ja, dan werkt het daarom uh, 9 hemiel op krijgt de kringloopwinkel veel gedeelte van, wij krijgen wel provisie van, maar de kringloopwinkel die krijgt opbrengst. We zijn dik tevreden. Het boek met de 25 houtsnedes werd door een particulier gevonden bij een kringloopwinkel in Nieuwegein, het dateert uit 1932. Escher heeft ze allemaal gesigneerd. Wie de nieuwe eigenaar is, dat is niet bekendgemaakt. Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft opnieuw het geweld in Syrië veroordeeld. De resolutie kreeg steun van westerse landen, maar ook van onder meer Egypte, Saudi-Arabië, Marokko en Jordanië. Ook premier Erdogan van buurland Turkije uit de felle kritiek. Hij veroordeelde het gebruik van geweld tegen de eigen bevolking en trok de vergelijking met nazi-Duitsland. Kijk naar Hitler, kijk naar Mussolini, zei hij, en leer daar lessen uit. Kijk maar eens hoe het met Gaddafi afliep toen hij op zijn eigen mensen schoot. Erdogan zei voor het eerst expliciet dat president Assad moet opstappen. De Syrische regering probeert nu al acht maanden lang een volksopstand neer te slaan. En in Turkije zelf groeit de kritiek op het mediabeleid van de regering. Het gaat niet goed met de persvrijheid in Turkije. Op dit moment zitten meer dan 60 journalisten in de gevangenis. En dat zijn er meer dan in landen als China of Iran. We do not, we do not express only our concern. We are really here to express our, uh, our anger. We are getting fed up and angry. Schoon genoeg hebben ze ervan, zegt deze demonstrant. Gisteren begon het proces tegen twee beroemde journalisten... die worden verdacht van het beramen van een staatsgreep. Familieleden, collega's en buitenlandse waarnemers... verzamelden zich voor de rechtbank. Ze zijn boos omdat er nauwelijks bewijs zou zijn tegen de twee journalisten. Volgens de betogers is de democratie ernstig in geding. Het is heel belangrijk, those die journalisten criminalized because omdat ze hun werk as als journalisten. En in een democratie, when journalisten hun werk niet kunnen doen als journalisten, is in danger. Sinds maart zitten de twee journalisten al vast. Advocaten van de verdachten hebben een wrakingsverzoek tegen een van de rechters ingediend omdat hij partijdig zou zijn. En over een maand wordt het proces vervolgd. Hun collega's gaan intussen door met hun strijd voor meer persvrijheid. Schuldenproblemen in de Verenigde Staten zorgen voor lagere beurskoersen in het land. Het viel nog wel mee. De Dow Jones Index eindigde een half procent lager, technologiebeurs NASDAQ verloor een tiende. Tegenvallende cijfer over de economische groei in Amerika drukte gisteren ook op de beurshandel in Europa. De AEX in Amsterdam sloot 17e lager. Beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,2%. Beurzen in Londen noteerden een licht verlies van 3 tiende. En in Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei Index staat op het ogenblik op een verlies van 14e%. Procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio1? En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 11 minuten over zes. <coughs> Pardon, Agda en de Munich die staan ongetwijfeld binnenkort weer op één. Want bij een nieuw mini-album van het duo krijgt de consument gratis een krat bier. <laughs> oh, ja, dat helpt wel. Op de cd staan onder andere drie live tracks... opgenomen tijdens de Vrienden van Amstel Live. Van het album zijn ruim een kwart van miljoen exemplaren uitgeleverd... en het product ligt vanaf vandaag in de supermarkt. Volgens Paul de Munnik is ten onrechte het beeld ontstaan... dat Amstel de muziek van het duo weggeeft. Nee, wij geven een krat bier bij onze nieuwe nummers. Al dus de Munnik.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 En we zullen het wel zien En de Munich, het regent, zonnestralen. Vissen, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Je gaat internationaal ja. vanochtend, hè? dat moest wel vroeg opstaan zijn. Ja, ik denk, ik ga eerst even een supermarkt zoeken, want dan ga ik zo even een kratje bier oh. halen voordat het erop is. Jij wil die CD. Maar welke was het nou? Wat zei je nou? Uh, zei je, hij, ja. Ik weet niet hoe die heet, ja. maar hij is gratis bij. Ja, een... ja, ja. Oh nee, het is andersom. Oh, ja. Je koopt de CD, en je krijgt een kopie. Oh. Ja, dat weet ik niet, dan moet ik naar een platenwinkel dus. Nee, hebben ze daar in de supermarkt ligt hij. Oh, dat dan weer wel. Ja, zo is het nou, Ik weet wel. niet of ze dat hier uh, in deze buurt in Amsterdam waar ik nu rondloop... ik moet even een beetje stil zijn, want achter de meeste ramen is het nog gewoon donker. Ik uh, bevind mij Marcel in een van, de, van ik mag wel zeggen, de betere buurten van Amsterdam. Sterker nog, in een van de betere buurten van Amsterdam-Zuid. Namelijk in een wijkje waar het afval nog met de hand wordt opgehaald. Nou, dan weet je het wel. En hier uh, heb ik straks een afspraak met... Uh, Iemand, met, eigenlijk met een gezin, met expats. Want ja, Marcel, gisteren had je al hoog bezoek en nu, uh, nu weer. Hè? Gisteren had je minister Schultz van Hagen ja. uh, over de vloer. Die een beetje laat kwam omdat de cv-ketel het begeven had. Ja, Dat was lekker. Ja. Ze is ook gewoon helemaal gewoon gebleven eigenlijk. Hè? En vandaag uh, minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Precies. Ik zou eigenlijk wel even uh, een fly on the wall bij je willen zijn... om te zien hoe je eruit ziet. Of je nou een pak aan hebt of niet. Of... Uh, Doet dat er verder eigenlijk niet toe. Hoe, hoe ik eruit zie? Ja, oh, nou, nee, ik heb gewoon een Met ministerieel aan. bezoek. Kijk gewoon op de heb webcam. Gewoon een Kijk op de webcam. De webcam, ja, die hebben wij. Die heb ik hier natuurlijk niet bij de hand. Maar Via dat is inderdaad. radio1.nl Kunnen we even kijken hoe Marcel Ooster erbij zit, mensen. Ik ben blij dat ik geen webcam opgericht heb. Dat hoef ik me daar in ieder geval niet mee bezig te houden. Maar goed, minister Roosentel van Buitenlandse Zaken dus. Dacht ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Want dat is natuurlijk de minister die ons vertegenwoordigt in het buitenland. Nou heb ik eh, een aantal dagen geleden eh, een artikel gelezen in NRC Handelsblad... over hoe eh, met name dan ambassadeurs over Nederland denken... en dat dat beeld de laatste tijd nogal al veranderd is. Ik kreeg toch de indruk uit dat artikel dat de positie van Nederland... op het internationale podium een beetje verschoven is... en niet ten, ten positieve van ons, hoor. Maar eh, ik dacht, ja, hoe zouden de gewone mensen nou over Nederland denken? Dus dan kom je toch bij expats. Dat zijn dus mensen die lang in het buitenland hebben gewerkt... Of bij buitenlanders die lang in Nederland werken. En zo ben ik dus in deze zieke buurt in Amsterdam-Zuid terechtgekomen. Ik hoop dat ik hier straks mag aanbellen bij een woning waar het nog helemaal donker is. En dan gaan wij straks naar de International School of Amsterdam. Die zich, om het makkelijk te maken, helemaal niet in Amsterdam bevindt maar in Amstelveen. Maar ze zullen wel gedacht hebben, dat weten die buitenlanders toch niet... het verschil tussen Amsterdam en Amstelveen. Dus we noemen die school gewoon International School of Amsterdam. En dan ga ik daar eens de meningen peilen, de stemming... over hoe Nederland het doet in het buitenland. Wat denk jij? Ik weet het niet. Uh, inderdaad, niet. het beleid is wat veranderd. Maar we gaan het minister ook vragen of Nederland zich aan het terugtrekken is... achter de dijken. Ja. Maar eens horen hoe hij daarop reageert. We hebben ook nog wel wat andere thema's. En trouwens, uh, u, de luisteraar, kan ook vragen stellen. Dat kan nog altijd uh, via onze website bijvoorbeeld. Of via onze Twitter, laten we het daar maar doen. NOS Radio 1, eten we op Twitter. Dat is het snelste op het ogenblik nog. Zijn al heel veel vragen binnengekomen trouwens. Ook voor minister Roosentaal. hij zal ze beantwoorden na half negen. En Marco B. Visser, die halen we er dan ook nog bij met zijn experts. Het is tien voor half zeven. Provincie Brabant heeft er drie nieuwe ereburgers bij. Zangers Gerard van Mazakker en Guus Meeuwis en DJ Tiesto kregen de eretitel gisteravond. Tijdens het feestje ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het provinciehuis. Verslaggever René van Hoof van Omroep Brabant was daarbij. Een feestje met veel BB'ers, oftewel bekende Brabanders en natuurlijk Brabantse muziek. De provincie had een verrassing in petto voor drie Brabantse artiesten. Commissaris van de Koningin Wim van der Donk. Daartoe gemachtigd door de provinciale staten van Brabant... mag ik drie nieuwe ereburgers van Brabant bekendmaken. Ik begin met Gerard van Nazakers. Dames en heren... We hebben hem net horen zingen, hier hoor ik thuis. En zijn werk is inderdaad één groot bewijs van dat lied. Gerard van Maasakers reageerde enigszins beduust op zijn onderscheiding. Brabant is, uh, zit in alles van mij, uh, diep in mijn genen. Mijn hele familie komt al generaties lang uit de buurt van Nune, Oost-Brabant. En uh, ja, dat, dat, dat zit erin, dat krijg je er niet uit. Ook de zanger van het onofficiële Brabantse volkslied Brabant, Guus Meeuwis... is onderscheiden als ereburger van Brabant. Een beetje onwaarschijnlijk, maar wel, uh, wel een ontzettend grote eer. En uh, het was een leuke avond. En uh, ja, ik ben wel uh, g gelukkig met een zachtige. Het viel mij op dat de commissaris van de koningin noemde jou de brel van Brabant Ja, dat is iets te veel, he. Daar wil ik wel ooit naartoe. Maar dat uh, alles op zijn tijd, he. Nee. Maar sprak... hoe is het om, om daarmee vergeleken te worden? Ja, prachtig. Ja prachtig wat ik zei, uh, is wel, dat is wel een uh, ambitie waar je ooit naartoe wil En uh, het is fijn als mensen dat nu wel uh, in je zien en in je kunnen ontdekken Maar uh, de, voor mezelf ben ik daar nog niet, maar uh, ik heb nog even de tijd om daar uh, naar op zoek te gaan Ja want je gaat nog wel even door natuurlijk hè Ik uh, ben verplicht nu om door te gaan, nee ik ben voorlopig ik ben niet van plan om te stoppen nee. Maar je raakt de ziel van Brabant met jouw liedjes werd er ook gezegd nou ja, wat ik ook al zei, ik ben een Brabant, dus ik kan het alleen maar op de manier van worden zoals ik het ooit geleerd heb van mijn ouders en zoals ik het meemaak hier in Brabant. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het af en toe wel heel Brabants is wat ik doe, ja. Het zit er wel allemaal in. Misschien is het dan toch niet helemaal een verrassing deze onderscheiding? Uh, het is wel een enorme verrassing deze onderscheiding, maar ik ben blij dat, uh, dat, uh, dat ik uh, Brabander ben, laat ik zo zeggen. En dat er nou nog een mooie zee bij zit, is helemaal prima. Eén van de drie artiesten was er gisteravond niet. Thijs Verwest, alias DJ Tjesto. Ook hij is nu ereburger van Brabant. Beste man, er is nog niemand zoiets geweest. Wij gaan er samen nou eens op Blauw, blauw, blauw. blauw. Er liggen nergens, ze zijn wel blauwjes als daar. Dus haal de schoen maar er van de zultuin. En kan maar vlug wat toehouden, oh, kan we gaan. <hij régl Ride -tout> hey, ga en hij gaat mee, dan kan benijntje lopen. Houdt op mijn poetsen en Radio sport. Ajax heeft in de Champions League opnieuw een stap gezet... richting de knock fase. In Frankrijk hield de landskampioen Olympique Lyon in bedwang... en speelde 0-0 gelijk. Trainer Frank de Boer was niet alleen tevreden met het resultaat... maar ook over het vertoonde spel. Ik denk dat we met Vlagen heel goed gevoetbald hebben. We hebben onze kansen gecreëerd. We hebben geprobeerd te voetballen. Voetbal. We hebben de eerste helft, volgens mij hadden we 52 balbezit. Dat geeft al aan dat we ook het, zelf het initiatief hebben genomen... Tweede helft dan weet je de laatste tien minuten dat zij alles of niets gaan spelen. Nou, ze hebben fysiek zijn ze veel sterker dan ons. En dan uh, weet je dat er kansen kunnen komen. Gelukkig uh, red je twee keer, maar zelf had je het ook al kunnen afmaken. Ja, Kenneth, Kenneth Vermeer. Voor hem was een grote rol weggelegd. De doelman blunderde afgelopen zaterdag nog... in de competitiewedstrijd tegen Nac Breda... maar sleepte zijn ploeg gisteravond in Lyon doorheen... met meerdere hele goede reddingen. Vermeer wil niet spreken van een revanche. Nou, ik ben niet echt bezig met een revanche. Afgelopen zaterdag natuurlijk. Ja, je hebt uh, dat momentje dat bij de, bij de 2-1 dat het uh, niet lekker was. Maar ik ben wel uh, zo sterk dat ik me daar in kan zetten... En, uh, ik had uh, gisteren nog even met de keeperstenen gesproken. Hij zei hoe voel je? Ik zei eigenlijk uh, niet slecht eigenlijk. Uh, natuurlijk heb ik dat zo'n momentjes gehad. Maar je bent een mens en dat soort dingen kunnen gebeuren. En je moet je eroverheen kunnen zetten. En dat heb ik uh, gelukkig wel gedaan. Ook Jan Vertongen kan terugkijken op een goede wedstrijd. De verdediger ging voorop in de strijd en maakte zijn aanvoer aanvoerdersrol waar. Ja, beter in ieder geval dan de, dan de laatste weken. Maar uh, ja, dit is het, uh, het niveau dat ik, uh, dat ik wil spelen en ook kan spelen, denk ik. En het uh, ja, is fantastisch dat we dit... Uh, Vooral met z'n allen heb ik kunnen laten zien. Ik ben blij dat, ik, uh, ja, dat het goed stond achterin. En dat we, dat we de nul hebben kunnen houden. En dat is, uh, is voor ons fantastisch. Met nog één groepswedstrijd voor de boeg. bezet Ajax de tweede plaats in de pool. Met drie punten voorsprong op Lyon. Oké, bij de Amsterdammers een veel beter doelzadel. Plus 7 ten opzichte van Lyon. Toch blijft Frank de Boer nuchter. Ja, maar ik zei al, ik weet wat mijn ploeg in staat is. Dus ik, uh, ik had alle hoop op een goed resultaat. En we moeten ook niet vergeten dat. Uh, Lyon al acht keer achter elkaar volgens mij is overwinterd in de Champions League, dus het is geen uh, kleine ploeg. Maar we hebben al in de thuiswedstrijd laten zien dat wij uh, niet hoeven onder te doen uh, voor Lyon. Zij zit ook in een mindere periode. Nou, dat zag je vooral met de centrale verdedigers, waar zij eigenlijk, ja, die wilde zo snel mogelijk die bal kwijt. Nou, dat hebben we goed geanalyseerd. Ja, en als je dan als team goed compact hebt speelt en je krijgt een balbezit, uh, probeer je goed te voegelen... En, uh, ja, dan krijg je dit soort wedstrijden en dan krijg je, je kansen. Dus ik ben, uh, ik ben trots op uh, onze jongens. In dezelfde poel won Real Madrid op eigen veld met 6-2 van Dynamo Zagreb. Spanjaarden waren al zeker van de volgende ronde. De laatste groepswedstrijd op woensdag 7 december speelt Ajax thuis tegen Real Madrid. En Olympique Lyon gaat dan op bezoek bij Dynamo Zagreb. In de andere pools bereikte Bayern München de volgende ronde... door een 3-1-overwinning op Villarreal. Arjen Robben stond bij de Duitsers in de basis... en werd een kwartier voor tijd vervangen. En ook Benfica en Internationale plaatsten zich voor de knock-outfase. Trainer Ruud Brood van RKC Waalwijk... zijn we de Nederlandse voetbalcompetitie... zit tijdens de eerstvolgende wedstrijden tegen Feyenoord en Vitesse op de tribune. Trainer van de Brabantse club is akkoord gegaan... met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Slechte start voor de Nederlandse volleyballers in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in het Kroatische Osijek was Finland in vier sets te sterk. Winnaar van het pre-OKT plaatst zich in ieder geval rechtstreeks voor het definitieve kwalificatietoernooi. Inge Dekker mist volgende week de Open Nederlandse zwemkampioenschappen in Eindhoven. Bij de wereldkampioenen op de 50 meter vlinderslag werd in oktober een stressfactuur in de hiel vastgesteld. Ze hoopte op tijd hersteld te zijn, maar heeft zich nu toch afgemeld. Bij de ATP World Tour Finals heeft Roger Federer met overtuigende cijfers gewonnen van Rafael Nadal. De Zwitserse tennisser klopte zijn aartsrivaal met 6-3 en 6-0. Ontmoeting was een groepswedstrijd, dus de Spanjaard kan misschien later deze week nog wel revanche nemen. Andy Murray staakte de strijd met een leaseblessure. Brit wordt in de resterende wedstrijden vervangen door de eerste reserve en dat is Janko Tipsarevic uit Servië. De basketballers van Leiden zijn er in Georgië niet in geslaagd een tweede overwinning te boeken in groep B in de Euro Challenge. De Nederlandse kampioen verloor van Armia Tbilisi met 74-71. Groningen leed opnieuw een nederlaag in de Europa Cup. In Tsjechië was Nimburg met nee, 93-60 een flink maatje te groot. Radio 1, het NOS-journaal. Als 7, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Opnieuw zijn duizenden demonstranten de hele nacht op het Tahrirplein in Cairo gebleven. Ze eisen dat de leider van de militaire raad opstapt. De raad zegt gisteravond toe dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd. En dat er uiterlijk op 1 juli een democratisch gekozen regering is. Maar dat gaat de betogers niet ver genoeg. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Anna Paulona, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer... vormen op 1 januari de nieuwe fusiegemeente Hollands-Kroon. 13 partijen doen er mee aan de verkiezingen, waarvan 8 lokale. De Europese Unie bereidt nieuwe sancties voor tegen Iran. Er komen meer dan 200 organisaties, personen en bedrijven bij... waarmee de EU geen zaken meer wil doen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU moeten het akkoord nog goedkeuren. Iran zou bezig zijn met het ontwikkelen van kernwapens. En de acht republikeinse presidentskandidaten in Amerika... zijn het onderling niet eens over allerlei veiligheidsvraagstukken. Dat bleek tijdens een debat over het buitenlands beleid. Ze discussieerden onder meer over terreurbestrijding... de oorlog in Afghanistan en de aanpak van Iran. Ze waren het over één ding wel eens. Obama doet het niet goed. Waar waren de hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is vanochtend minder koud dan de afgelopen ochtenden. In het oosten is het twee graden, in het westen en zuidwesten een graad of negen. Vooral in Noord-Brabant, de Betuwe en Noord-Limburg komt mist voor. In de rest van het land is het nevelig. Ook valt er in het oosten en noordoosten hier en daar een klein beetje regen. Overdag is het meest droog en zwaar bewolkt. De beste zonkansen zijn voor de westelijke delen van het land. Het wordt vanmiddag vrij zacht met maxima van 8 graden in het noordoosten tot 12 in Zeeland. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt. Tijdens een opklaring zakt het kwik naar een graad of 3 en kan er mist vormen. Bij bewolking wordt het niet kouder dan een graad of 6. Morgen is er veel bewolking en slechts af en toe zon. De neerslagkans is klein en het is vrij zacht met gemiddeld 10 graden. Vrijdag en in het weekend vocht er soms een beetje regen. Het blijft voorlopig zacht met maxima rond 10 graden en minima van een graad of 5. En dit is de anwb verkeersinformatie. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. En files staan er op de A4 richting Amsterdam. Daar staat 7 kilometer tussen Leidsendam en dijk. Er stond een auto met pech, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. A7 richting Zaandam bij de de Wormen 5 kilometer. En op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer.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 Vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of via Twitter. NOS Radio 1 is ons account. Minister Schultz van Infrastructuur moet vanavond haar beleid verdedigen... in de Tweede Kamer, kon u gisterochtend al bij ons horen. Al te ingewikkeld zal het voor haar niet worden... want de partijen in het regeringskamp geven elkaar niet zoveel ruimte... voor grote aanpassingen. Politiek redacteur Wilma Borgman. Als het over verkeer en vervoer gaat... zijn er verhoudingen binnen de gedoogcoalitie heel duidelijk. En anders dan bij veel andere onderwerpen. Als het over de files gaat, of over hoe hard we mogen rijden... staan PVV en VVD aan de ene kant... en het CDA vaak met de linkse oppositiepartijen aan de andere. PVV-kamerlid Leon de Jong... De minister is in dit eerste jaar op het gebied van infrastructuur... goed op weg voor autorijdend Nederland. En zijn VVD-collega Charlie Abtroot... Infrastructuur- en milieuvoorzitter ligt het kabinet op koers. De VVD is daar tevreden over. Vinden elkaar gemakkelijk als het bijvoorbeeld gaat over 130 rijden. Dat moet zoveel mogelijk. Of over investeren in asfalt en over het afschaffen van 80 kilometer zones op snelwegen. Ik denk dat wij het daar eens zijn. De snelheden moeten reëel zijn. En wat we nu zien, als je hier Den Haag uitgaat, merk je het vaak. Bij Rotterdam merk je het elders in het land. Daar zijn de snelheden van 100 naar 80 kilometer gegaan. Dat was om milieuredenen. Nou, de files zijn toegenomen. De doorstroming is verslechterd. De milieukwaliteit is achteruit gegaan. Dus zowel voor milieu als voor de doorstroming... is het vaak beter om wat hoger snelheid te hanteren. Dus dat valt onder ons voorstel van reële maximumsnelheid. Dank u tot slot, meneer De Jonge. Dus ik kan er nu van uitgaan dat de heer Abtroot... het voorstel om die 80 kilometer zones af te schaffen kan steunen. Voorzitter, uh, in principe willen wij van die lage snelheden af... maar ik zeg er wel bij dat wij altijd maatwerk leveren. Als het van 80 weer naar 100 kan, misschien nog meer, graag. Maar als er een plek is waar het vanwege de veiligheid... of het milieu niet kan, doen we het niet. Het CDA wil een andere toon aanslaan. Meer asfalt, oké, okay, maar dan ook in de regio. En niet alleen in de Randstad. En graag ook een beetje aandacht voor het openbaar vervoer. En het CDA botst dan ook regelmatig met VVD en PVV. Bijvoorbeeld als het gaat over de flitsmarges op de snelweg. Die moeten overal hetzelfde zijn, zeggen VVD en PVV. Maar volgens het CDA en de linkse oppositiepartijen... laat een snelheid van 130 km per uur... geen ruimte voor nog eens 4 km marge. Sander de Rauwe van het CDA tegenover Charlie Abtroot van de VVD. Mijn vraag aan het CDA is... vindt u het consequent dat je bij 30, bij 50, bij 70, bij 90... bij 100, bij 120 pas een bekeuring krijgt... als je een paar kilometer te hard rijdt... en vanaf 130 dat je dan bij 1 kilometer te hard een bekeuring krijgt? Bent, bent u bereid, voorzitter, vraag ik aan de heer De Rauwe... om komend jaar, als dat zou gebeuren... en die mensen gaan klagen om te zeggen ja... U krijgt een bekeuring voor één kilometer te harten. Dat is een verdienste van het CDA en links. Neemt u dat voor rekening? Meneer Ja, voorzitter, ik, ik, ik had hem kunnen verwachten. Ik had eigenlijk nog het affiche van de VVD mee willen nemen bij de laatste verkiezingen. Dat ze zo inhield dat iemand die een overtreding begaat altijd gestraft moet worden. Voorzitter, ik vind eigenlijk dat de VVD daar een bijsluit had moeten zetten. Behalve voor de heilige koeien in dit land. Dat was eerlijker geweest. Kleine plagerijtjes tussen coalitiepartners. Maar die zullen voor minister Schult van Infrastructuur niet leiden tot problemen. Zij zal haar plannen voor volgend jaar ongeschonden door de Tweede Kamer kunnen loodsen. Vandaag gaat zij in op alle kritiek en vragen die er zijn gesteld gisteren in het debat over haar begroting. In de winter zijn er meer overvallen en inbraken dan in de zomer. Het is vroeger donker en dan valt een inbreker minder op. In veel steden houdt de politie deze en ook volgende maand extra controles en deelt folders uit om mensen tegen inbrekers te waarschuwen. Colette van Nune onze verslaggever zag gisteravond hoe automobilisten in weert gecontroleerd werden. hond. ja hoor. Ik heb het gezien. Kunt ja. u norden? De wijk is afgesloten en iedereen die eruit gaat, die wordt even aangehouden door Job Kosterman of een van zijn collega's. Nou, dit waren twee vrouwen en een kind op weg naar het ziekenhuis. Hiervoor zag ik u twee mannen aanhouden en daar stond u wat langer bij stil. Wat was er aan de hand? Ja, dat klopt. Deze mensen komen aangereden. Sowieso hebben ze kentekenpapieren die al van een liefstmaatschappij zijn. Nou, dat. dat... Moet je ook kunnen plaatsen in de context van de personen die je erbij hebt. Als je een pak aan had gehad, had u hem misschien makkelijker door laten rijden? En een laptop en dergelijke. Ja, dan, dan kun je ervan uitgaan dat die meneer misschien een zakenman is... en inderdaad terecht lease leaseauto rijdt. Ja. Bij onze registers kwam hij dus inderdaad voor, voor, een, voor een woninginbraak. Vandaar dat zijn auto wat nader bekeken wordt... goed voor hem nu en gelukkig voor ons niks aangetroffen. Ja. Hij heeft ook een brief meegekregen wat het doel zijn van de controles. Dus hij weet dus ook dat wij er hier heel scherp op zijn. Dus ja... Goedavond. Goedavond. Algele oh, controle. Heeft u een rijbewijs? kentekenwijs bij Ja. Wat brengt jou nou hier? Ik ga naar een vriend van mij. Goed, okay. uh, ah, ja. Oké. Ik vanavond voetbal kijken. Ajax, hè, volgens mij. He? Ja. ja. Volgens mij. Als je wil mag, even de kofferbak uh, openmaken. Ja, bij mij is er ook een keer ooit ingebroken. Dus, uh... Het blijft toch altijd een vervelende ervaring. Ja. Heel ja. ja. ja, goed. Ons doel is nu uh, met name de stijging van de woninginbraken en de avonduren uh, tegen te gaan door deze acties. Oké, okay, ja, perfect. Ik hoop dat het helpt. Denk je dat het helpt? Het is altijd afwachten, maar ik denk dat het wel beter is dan dat er niks gebeurt. Dus uh, het is altijd goed om te proberen. Vorig jaar zijn in Noord- en Midden-Limburg 78 overvallen gepleegd. Dit jaar tot nu toe 48, waarvan er 13 zijn opgelost. Rob Greven is verantwoordelijk voor het bestrijden van dit soort roofovervallen. Ja, 13 van de 48 opgelost. Is dat iets om tevreden over te zijn? Nou, ja, we zijn nooit tevreden totdat we 100% hebben. Maar er zit wel wat tijd tussen. Een overval is een heel kortdurend delict. Um, en als je niet in heterdaad situatie kunt pakken, en dat hebben we gelukkig wel in een aantal gevallen kunnen doen... dan zit daar wel een langdurig opsporingsonderzoek achteraan. Maar wij streven naar om uh, toch in de buurt van de 50% te komen. Kunt u wel uit ervaring zeggen wat dit oplevert? Want het is landelijk in elk geval tweede jaar dat dit zo gebeurt. Nou, het levert op in ieder geval een aantal aanhoudingen. Het is een preventieve actie tegelijkertijd, hè? want uh, wij verrassen ook de tegenpartij. Zeg maar. En het is ook een mogelijkheid voor ons om buurtbewoners te laten zien dat het ons serieus is en dat we echt bezig zijn met hun veiligheid. En hen ook weer eens een keer op scherp te zetten in deze tijd. Van pas op, uh, zorg ervoor dat je achterdeur afgesloten is. Uh, wees alert. Uh, als je dingen ziet in de buurt die je niet aanstaan of die je niet kunt verklaren, bel en we komen onmiddellijk. Wij nu toch? het. Heel even langs uh, McKendrew. We wonen hier vlakbij. Ja. Die uh, kettinkjes achterin en die kabels. Ja. Wat moet ik dan aan denken? Ja, ik heb die van niemand gekregen. Ja, maar dat zijn kettinkjes die we ook terugzien uh, bij uh, de en zo. Hè? Ja, nou, daar ja. is het van mij niet vol. Jo. Hey, fijne avond. Hey. Denkt u nou, hij heeft iets met een hennepkwekerij te maken? Uh, ja, hij heeft, uh, ik ken hem ook. Helaas uh, kunnen we hem nu uh, niks maken. Maar goed, hij weet dat het er zijn. En hij is weer gezien en uh, hij is weer uh, door ons in het snotje genomen. Ja, dat gebeurt niet als je binnen zit. MUZIEK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 Akkerman hoort u, voormalig frontman van Direct met Non-Zero. Het is de dag van de wethouder. Maar vinden wethouders het wel nodig dat er zo'n dag is? Hoort u zo dadelijk eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. De provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant... komt plaatselijk dicht in mist voor. Dat dit mensen al een negen files is goed voor bijna 30 kilometer. Vrij normaal voor dit tijdstip. Eén opvallende video door een ongeluk op de A12 richting Arnhem. Dat is gebeurd bij de Avid Oosterbeek. Er staat twee kilometer en er zijn twee rijstroken afgesloten. Ja, John, mist is weg in een groot deel van het land. Omdat ja. het af en toe heel hard regent... dat maakt het de ochtendspit niet makkelijker op. Wat verwacht je? Nou, toch desondanks verwacht ik... ondanks de mist hier en daar... verwacht ik toch een vrij normale ochtendspits. Ja. Maar dat betekent rond half niet meer dan 160 kilometer file. Spitstroken zijn in ieder geval weer open. Inderdaad. John Zahokka bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En niet ver rijden en in een nette wijk is vanochtend Mark Robin Visser. Ja, Marcia, we zitten even foto's te kijken, hoor. We moeten even de, even de jongste zoon van, uh, van Christine opzoeken. Dit is, uh, even, mag ik even de voorkant zien? Van de International School of Amsterdam. En dan staat hier de class of 2015. Dat moet natuurlijk nog komen. Hè? Ja, dat komt nog. En waar is, waar is uw zoon? Is dat? Uh... Gabriel. Gabriel staat hier met een grote drie op zijn, uh, zijn t-shirt. Ja, hij is de jongste van onze drie. Dat is ook wel heel toepasselijk dan, die drie. <laughs> Zeg, waarom gaat Gabriel naar de International School? Toen wij terugkwamen naar Nederland, uh, sprak hij echt helemaal geen Nederlands. Jullie kwamen uit Nieuw-Zeeland, hè? Ja, we kwamen uit Nieuw-Zeeland. Hij is hier in Nederland geboren, maar we zijn, toen hij heel klein was zijn we daar naartoe gegaan. Ik vond het erg fijn om weer in mijn eigen land te zijn, mijn kinderen groot te brengen. Um, de waarden die je zelf herinnert als kind, die kon ik nog wat makkelijker geven. Ik realiseerde me dat ik was hier in Nederland toch een buitenlander. En ook dat ik Nederlands sprak, het maakte niet uit, ik was een buitenlander. En ineens, als je je kinderen wil opvoeden... vraag je je af, wat ben je aan het doorgeven? Ben je dan, wie ben jij als je niet weet wie je bent? Of, of niet, niet bent wie je was. Het lijkt me dus een ingewikkelde toestand, zeg, ze, op de vroege morgen. Ja, nou... Ja. Maar u bent getrouwd met een Nederlander. Dat klopt. U staat boven nog zijn tanden te poetsen, zo te horen. Nou. Dat ja. Maar jullie wisselen dus eigenlijk Nieuw-Zeeland en Nederland af. Jullie wonen nu in Amsterdam. Wij hebben dat gedaan, maar we zijn nu weer vast hier. Komt ook een beetje door de uh, education... Dat is onmogelijk om ze steeds maar te wisselen op die leeftijden. Ze werken super hard op dit school. vinden het ook erg leuk. Het is ook um, de redding voor terugkomen. Maar zijn het nou Nederlandse kinderen of zijn het Nieuw-Zeelandse kinderen? Um, moeilijke vraag, Hans. Ja. Moeilijk. Is, uh, ja, hoe ze... lang bent u nou in Nederland? Laten we het over u hebben, uh, Christine. Hoe lang bent u nou in Nederland? Ik ben heel lang hier. Ik was uh, als jong. Meisje uit Nieuw-Zeeland gegaan als fotograaf en ik reis in de wereld als journaliste. En op een gegeven moment heb ik een opdracht gekregen in Nederland. En dat ene opdracht is nu daarna twee geworden en drie, en een bedrijfje. Was het Nederland van toen, waar u als journaliste begon, was dat een heel ander Nederland dan het Nederland van nu? Ja, het was veel rustiger. En ik woonde in Den Haag. Het was makkelijker om Nederlands te leren, want niet zoveel mensen sprak Engels met mij. Nu Spreekt iedereen hier in Amsterdam Engels? Echt iedereen. En dat was niet zo toen. Goed, wij gaan vanochtend uh, samen op stap met de kinderen naar de International School. En dan gaan we eens kijken over hoe er over Nederland gedacht wordt. Onder de buitenlandse vaders en moeders. En ook onder de leerlingen natuurlijk. Gezellig. Ja, hartstikke leuk. Nou, trek wat aan, dan gaan we zo weg. Oké. Okay. Trek wat aan. Marco Weer vissen hoort u met uh, buitenlanders in Nederland... hoe zij tegen Nederland aankijken. Dat doen we, uh, dat bespreken we ook, dat thema. Met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Hij is de gast na half negen over de internationale uh, politiek van Nederland... en hoe Nederland bekend staat bij het buitenland. Kunnen we vragen. En kunnen ook vragen stellen. Het snelste gaat dat via Twitter. NOS Radio heen is ons account. Hij of zij verdient waardering, maar krijgt die niet altijd. En dan hebben we het over de wethouder. Dat kan beter, vindt de wethoudersvereniging. En daarom is het vandaag de dag van de wethouder. Johannes, debat is wethouder in Goes. Goedemorgen. Goedemorgen. Verheugt u zich op deze dag van de wethouder? Ik verheug me op elke dag. Mooi. <laughs> vindt u het ook belangrijk dat er een dag van de wethouder is? Um, nou, ik... Toen ik het gisteren hoorde, uh, heb ik me wel even afgevraagd of dit nu nodig is. En uh, Ik ben tot de conclusie gekomen dat het op zich goed is om uh, wethouders aandacht te geven. Maar om daar nou een dag voor in het leven te roepen, gaat mij wat verder. Hmm. Bent, u, bent u niet geïnteresseerd in een dag die deelnemers de gelegenheid biedt... om met collega's van gedachten te wisselen over het wethoudersvak... met als thema wethouder zijn en wethouder blijven? Het is wel Absoluut goed om collega's te ontmoeten en met collega's ervaringen uit te wisselen. Uh, dat doe ik ook regelmatig en dat kan in allerlei verbanden. En ik denk zeker dat een dag als vandaag daarin ook belangrijk kan zijn. Het thema is ook goed, maar um, een dag van respect, dat, dat begrijp ik. En uh, dierendag uh, begrijp ik, maar de dag voor de wethouder uh, gaat mij inderdaad even wat ver. Ja, u vindt het dus eigenlijk onzin. <laughs> Nou, kijk, onzin zou betekenen dat ik geen uh, niet, denk dat de wethouders elkaar niet hoeven te ontmoeten. Uh, dat moet absoluut wel. Maar dat hoef je niet te beperken tot één dag. Uh, en je hebt in een jaar uh, elkaar nodig om uh, aan de te doen, van elkaar te leren, uh, met elkaar uh, problemen aan te pakken. Uh, en uh, ja, dat kun je voortdurend doen. En zo'n dag geeft daar inderdaad net wat extra uh, aandacht voor. Uh, maar volgens mij moet je gewoon je werk doen... en dan volgt waardering vanzelf. Hmm. Ja, is dat zo? Is, is het bij um, de burgers voldoende bekend wat de wethouder doet... en waar een wethouder voor staat? Dat wisselt. Um, en over het algemeen uh, merk ik dat, uh, dat burgers echt wel weten... wie je bent en wat je doet. Dat zal zeker ook van gemeentegrootte afhangen... en van uh, de manier waarop je zelf invulling geeft uh, aan het uh, wethouder zijn. Uh, maar mijn ervaring is dat dat, uh, dat, dat zeker bekend is... Uh, en dat je daar... Uh, met een beetje inzet ook, uh, uh, ja, toch echt de waardering van krijgen die, die je in elk vak kunt verdienen. Ja. En ook als wethouder heb je daar je inzet voor je te leveren. Ja, uiteraard. Uh, wat vinden uw collega-wethouders? Nou, ik heb zelf ook ooit on onderzoek gedaan naar wat, uh, wat, wat, wat de werkdruk van wethouders uh, is. Uh, dat wordt inderdaad ook wel eens als, uh, als heel zwaar ervaren. Dus er is best wel werkdruk en daarmee ook voor veel wethouders een, uh, een last. Um, maar... Uh, tegelijkertijd zeg ik dan ook altijd, uh, je kiest er zelf voor om in de politiek te gaan. Uh, dat vraagt niemand aan je. Dat is echt een keuze van jezelf. Uh, en daarmee weet je dat je in een uh, vak terechtkomt wat, uh, wat uh, ja, uh, turbulent kan zijn. Maar wat ook heel veel mooie kanten kent. Want je bent als een van de weinigen uh, overal te gast. Uh, je wordt overal voor uitgenodigd. Je mag overal aan meedoen. Uh, je zit overal vooraan. Uh, en ja, dat, dat moet je toch ook kunnen accepteren en waarderen en daarmee. Uh, kun je ook de mooie kanten van het vak voldoende belichten. Ja. En dat thema van die dag van de wethouder, al vindt u dat niet zo'n geslaagd initiatief, dat wethouder zijn en wethouder blijven. Moet je proberen altijd maar wethouder te blijven? Ja, het thema komt denk ik voort uit, de, uh, uit wat bekend is dat toch regelmatig wethouders uh, aftreden. Uh, om allerlei oorzaken uh, uh, uh. en inderdaad is het zo dat het steeds vaker voorkomt dat wethouders om wat minder duidelijke redenen toch ook uh, gewoon worden weggestuurd. Uh, nou. al, vaak ook omdat het gewoon politiek niet eens een, een groot probleem is, maar ja, de politieke verhoudingen nu helemaal niet meer zo goed zijn. Uh, ja, dat is wel een risico aan, aan, aan dit vak, uh, maar tegelijkertijd is het zo dat je het ook niet al te lang moet blijven doen. Uh, voor mijn partij, CDA, ja, geldt dat, je, dat ze aanraden dat maximaal 12 jaar. Maar dat is ook echt maximaal. En ik, ik denk ook dat dat heel goed is. Je moet na een aantal jaar gewoon wat anders gaan doen. En uh, het weer aan volgende laten. Om ook gewoon weer nieuwe creativiteit toe te laten. En, en ook weer gewoon nieuw vers bloed in, in, in zo'n functie te, te laten stromen. Goed. Meneer Debat, hartelijk dank. Johannes Debat, wethouder in Goes weer aan de slag. Normaal vandaag. En dat is altijd. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Met Raymond Serré. Er zitten gaten in de nieuwe wet tegen het zogeheten Old Boys-netwerk. Volgens de Volkskrant blijft het ook na 1 januari, als die wet ingaat, mogelijk dat sommige bestuurders tientallen bijbanen hebben. De wet is een initiatief van de SP en moet schandalen, zoals bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA, voorkomen. Volgens de wet mogen toezichthouders straks maar vijf nevenfuncties vervullen. Maar de ene bijbaan telt mee en de andere bijbaan niet. Zo heeft voorzitter Renoy Kan rm 30 Maar slechts eentje telt mee voor de nieuwe wettelijke norm. Gerard Kleisterlee, commissaris van de Nederlandse Bank... heeft ook nog een stel bijbanen. in het buitenland. Die tellen ook niet mee. Ondanks de gaten in de wet vindt de Tilburgse hoogleraar Godijk de wet een aanwinst... omdat een paar keer per jaar vergaderen van afstand toezicht toezichthouden er niet meer bij is. In Groot-Brittannië zijn de beloningen aan de top ongekend hoog. In De Telegraaf staat dat de top van het bedrijfsleven de laatste 30 jaar 4000 meer is gaan verdienen. En het inkomen van de gewone Brits tegen die periode was ongeveer 300 De cijfers komen van een denktank met de naam High Pay Commission. Als je die club mag geloven wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. In 2035 zou de situatie weer net zo oneerlijk verdeeld zijn als in de Victoriaanse tijd toen de elite 14% van het hele Britse nationale inkomen verdiende. Het thema geluk, dat zou op de Nederlandse politieke agenda moeten komen te staan, schrijft het Nederlands Dagblad. Tot nu toe is Bhutan het enige land ter wereld waar jaarlijks het bruto nationaal geluk wordt gemeten. Afgelopen zomer namen de Verenigde Naties een resolutie aan, die bepaalt dat overheden het geluk van hun burgers moeten proberen te vergroten. In 2009 liet de Franse president Sarkozy een onderzoek uitvoeren naar sociale en ecologische instrumenten om te meten hoe het in het land gaat. Engeland en Duitsland denken er nu over na. In deze beweging loopt Nederland achter, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Iedereen die zich genoeg omringt met baby's... moet opnieuw worden gevaccineerd tegen kinkhoest. En dat schrijft het AD. Alleen voor honderdduizenden mensen in tent krijgen kwetsbare pasgeborenen genoeg bescherming tegen de besmettelijke ziekte. En het gaat vooral om ouders, verloskundige kinderartsen... en medewerkers van de kinderopvang. De hervaccinatie van deze groep is maar één keer in de tien jaar nodig... omdat het vaccin gedurende die periode voldoende beschermt. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Het eerste vaccin krijgen ze na twee maanden. Jaarlijks belanden 100 tot 300 baby's in het ziekenhuis door kinkhoest. Dagblad De Pers heeft uitgerekend dat u mogelijk beter kunt blijven werken... ook al wordt de kinderopvang duurder. Veel ouders gaan juist minder werken. Volgens een FNV-enquête zou zelfs meer dan de helft van de ouders dat doen. Maar minder werken betekent minder economische groei... en minder belastingbetalen, schrijft de krant. En op die manier wordt de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag... grotendeels teniet gedaan. En de pers geeft nog een tip. Koop een huis. Bij het bepalen van de kinderopvangtoeslag... mag je de hypotheekrente van je inkomen aftrekken. En een kwart van de Nederlandse bevolking is bang voor de tandarts. TNO en studenten van de TU Delft hebben er iets op gevonden. Schrijft Metro een videogame terwijl je in de stoel ligt. Het lijkt vooral iets voor jongeren. Terwijl je wordt behandeld heb je een 3D-bril op en ligt je te gamen. Teeth Defender, zoals het spel heet, is een gevecht van tandenborstels en tandenstokers die klodders tandpasta afvuren op snoepjes. Het spel moet volgend jaar op de markt komen. Nou, als het helpt, speel ik mee.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 De spannende cultuur- en geschiedenisquiz Slag bij Nieuwpoort is terug. Van de stadhouders van Oranje... Rembrandt van Rijn. De grote liefde van Rembrandt van Rijn. Tot de Tweede Wereldoorlog. Slag bij Nieuwpoort. Vanavond om vijf voor half negen bij de AVRO op Nederland 2. Zit u nu achter het stuur? Besteed dan niet te veel aandacht aan dit Volkswagen-spotje...